3 uur. NTO Radio 1 met Misha Blok. Je doet er alles aan om jouw privacygegevens af te schermen, maar dat lukt niet altijd. Want als je bijvoorbeeld bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan zetten ze je gegevens gewoon online. Mag dat wel en wat kun je ertegen doen? Dat hoor je straks in radar. En natuurlijk wil ik ook iets van jou weten: namelijk hoe onderhoud jij je bril? Nu het NOS-nieuws. Met Lot Lewin. Marleen Bart stopt als voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Dat doet ze onder druk van een aantal leden van de vereniging. Aanleiding is de ophef die vorige maand ontstond. Bart stapte toen op als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Ze was in opspraak geraakt toen ze op vakantie was... terwijl de Eerste Kamer zich boog over de donorwet. Ook was er een rel over de huur van de ambtswoning in Wassenaar... waar ze met haar man woont. Homo-belangenorganisatie COC vindt dat Forum voor Democratie... afstand moet nemen van uitspraken van kandidaat-gemeenteraadslid Ramatur Singh. De nummer twee op de kandidatenlijst in Amsterdam... schrijft volgens de Telegraaf op WhatsApp... dat homo's relatief een hoger IQ hebben... maar de samenleving schade doordat ze zich niet voortplanten. Baudet zei eerder dat opmerkingen van Ramatur Singh... over ras, volk en IQ uit hun verband waren gerukt.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 Een deel van Amsterdam zit zonder water door een lek in een waterleiding. Bij de Nassaukade is een waterleiding gesprongen, vermoedelijk door de kou. Een deel van de kademuur is ingestort en er is een stuk stoep weggeslagen. Niet alleen in de buurt, maar ook in Amsterdam-Noord is daardoor geen of minder water beschikbaar. Hoe lang de reparatie van het lek gaat duren is niet bekend. Het weer dan nog, er waait een matige tot krachtige oostenwind. In het noorden min 2 graden en het is vrij zonnig. In de rest van het land wel veel bewolking. In het zuiden loopt de temperatuur op naar 5 graden. Vanavond en vannacht kan het lokaal glad worden. En morgen wordt het 3 tot 9 graden. Dit was het internationaal. Alleen de Geest van de ANWB, waar staat het vast? staat onder andere vast op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven 8 kilometer, de vertraging is daar een kwartier. En daar zitten veel terugkerende wintersporters bij. Op de A325 van Nijmegen naar knopend Velperbroek, ook een file tussen Elde en Westervoort. Daar staat 3 kilometer en is de vertraging 10 minuten. Staat een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht.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 Hoe onderhoud jij je bril? Welk onderhoud aan je bril doe je zelf? Wat besteed je uit aan de opticien? Gebruik je speciale doekjes? Gooi je hem in de vaatwassen? Laat het me weten. Ga naar de Radar Facebookpagina, laat een berichtje achter op de Radio 1-app... of via Twitter, hashtag Radar. Radar, met Misha Blok. Ja, dit is jouw consumentenprogramma vanaf vandaag vanuit de vernieuwde NPO Radio 1-studio. En wil je weten hoe dat eruit ziet? ga dan naar nporadio1.nl... Klik op Kijk Live en dan zie je hier in de studio Ton Jufferman zitten. Goedemiddag. Je Goedemiddag. bent coach en begeleider van eigenaren en medewerkers van optiekwinkels, brillenwinkels. Je was zelf ook jarenlang opticien en oogmeetkundige. Klopt. Ja, zes op de tien Nederlanders uh, dragen een bril hè, of contactlenzen. Ja. Uh, veel mensen hebben dus te maken met het dagelijkse onderhoud van hun bril. Hoe lang gaat een bril gemiddeld mee? De gemiddelde levensduur van een bril zit ongeveer tot een, drie tot vier jaar. Het is ook een beetje afhankelijk van de uh, wijziging van sterktes... en het gebruik van de bril en de gebruiksmomenten. Ja, en ook van het onderhoud, dus en van hoe je ermee omgaat. Ja, ja, ja. Een part-time brildrager is wat slordiger vaak met zijn bril... dus de levenscyclus van die bril is vaak wat korter. Ja, en jij draagt zelf ook een bril? Ja. Hoe ga jij ermee om? Uh, eigenlijk net zoals een klant. Als ik wel eens de kans krijg om hem niet op te zetten... doe ik het ook eigenlijk. Maar in de regel heb ik hem overdag wel op. Want ik ben op meerdere afstanden heb ik duidelijk behoefte... om de bril op mijn neus te houden. Nee. Een bril is niet meer voor één afstand. Nou, naast me zit Janis Dolislagen van Radar Online. Mag ik jouw bril ook eventjes zien? Doe ja, af? ja, ik zal hem even afdoen. Dan zie ik, ik verder helemaal niks meer. Dus vanaf nu wordt het spannend, de radio. Ja, nou, die kan wel iets schoner hoor, Janis. Ja, dat is waar. Maar jij hebt uh, de tips en de ervaringen verzameld... en ga je verzamelen, deze uitzending, van de achterban... Hè, over het onderhoud van een bril. Ja, ja en de eerste reacties die komen ook al binnen. En dat gaat vooral over die brillenpoetsdoekjes. Want daar zijn heel veel verschillende soorten van. Brillenpoetsdoekjes bijvoorbeeld van de Action, die heeft Wim. En Alike, die gebruikt doekjes. Hans die koopt brillendoekjes bij de Aldi en Gert die poets dan weer zijn bril met siliconendoekjes. En het meest opvallende verhaal komt van Marga, want zij poetst het met een stukje geknipte katoenen luier. En daar doet ze dan weer een beetje spiritus op. Nou, Diesman die doet het allemaal veel makkelijker. Die maakt gewoon elke dag eventjes een sopje. Daar stopt hij het in uh, uh, en uh, nou, met een schone theedoek maakt hij het dan schoon. En Wiel heeft ooit een schoonmaakapparaat gekocht voor zijn bril en dat werkt met ultrasonen trillingen. Dit is een badje met gedistilleerd water met een paar druppeltjes spiritus erin. En dat uh, wordt erin gedaan, een klepje dicht gedaan en dan gaat dat borrelen. En dat duurt drie minuten en dan is dat weer helemaal schoon. En dan is die kraag helder als die eruit komt. Dan moet je hem alleen nog even afdrogen met een schoon doekje en dan is die klaar. Ja, ultrasone reiniging dus voor je bril. Uh, ik had er nog nooit van gehoord, maar Wiel vertelde dat dat 40 euro kost. En dan uh, is je bril dus altijd schoon. Ja, Ton, het klinkt best wel een special allemaal. Hè? Nano-doekjes, ultrasone reiniging, uh, innovatie op het gebied van de brillenpoets. Wereld. Ja, inderdaad. Er zijn diverse manieren om je brillen schoon te maken. Om dan gelijk even terug te komen op een ultrason. De vakopticiën die gebruikt ook vaak een ultrason in zijn winkel. Waarom? Als een consument in de winkel komt en hij wil zijn bril gereinigd hebben, dan wordt vaak de bril ook even in de ultrason neergelegd. Als een, dan heeft een bril een ultrason zoveel hertz trilling. Dat zijn zoveel trillingen per seconde. Dan wordt eigenlijk de bril in alle naadjes, kiertjes en gaatjes, wordt hij eigenlijk gereinigd en ontvet. Maar hoe ziet dat er concreet uit dan is, even in de ultrason het, het, een, uh, heel het is eigenlijk een heel klein bakje. Het is gewoon een, een klein, een klein uh, uh, uh, ja, een heel klein tijltje, zeg maar. Daarin zit een vloeistof en daarin zit ook een houder... om de uh, uh, bril in de vloeistof te doen en om hem er ook weer uit te halen. Mm. Het is nou niet fijn voor je handen... om iedere keer in die trillende vloeistof te zitten. Mm. En de, ik hoorde meneer zeggen, die doet er een druppeltje uh, spiertjes in. Ja. Dat, ja. Is, dat, is een, dat ontvet heel goed. Dat, zou, dat kan op zichzelf ook. Er zijn ook mensen die doen er een druppeltje afwasmiddel in. Dat kan ook. Alleen er zijn ook mensen... die doen doen er zelfs ammonia in en andere grove dingen. Kijk uit alsjeblieft met allerlei chemische middelen. Want dat kan vaak de coatingen, de bewerkingen van de brillenglazen aantasten. Ja. We praten er later deze uitzending over verder. Dankjewel, Heel Ton graag. Juffermans. En je kijkt ook mee naar alle vragen en tips ja. die gaan binnenkomen. Ik spreek je om half vier weer. En meteen na vieren gaan we zoals iedere week livestreamen op de Facebookpagina van Radar. En ook daar kun je al je vragen aan ons stellen. Zonder dat je erom hebt gevraagd staan al je adresgegevens online. Het overkomt duizenden Nederlanders die er vaak zelf geen weet van hebben. Op zoek naar de straatnaam of het telefoonnummer van iemand... grote kans dat het gewoon online te vinden is. Het overkwam ook Jason. Goedemiddag, Jason. Goedemiddag. Ja, Jij vond ineens jouw gegevens online. Hè? Wat was er allemaal te zien? Uh, ja, dat klopt. Uh, nou, ja, eigenlijk waren we gewoon aan het googlen en Toen uh, zag ik dat mijn naam, adres en uh, telefoonnummer uh, ja, op internet stond. Ja. Van mijn moeder. Van jouw moeder en van jouzelf? Ja, van mijn moeder. Ja, ja. Het adres is in principe hetzelfde, alleen uh, ja, het aardgegevens stond er in ieder geval online. Nou, en wat voor gevoel kreeg je daarbij? Uh, ja, ik dacht een beetje van, het ja, vond het apart, van, uh, ja, waarom staat dat hier? Dat hoort hier helemaal niet te staan, uh, dat hoeft toch niet iedereen te weten. En op wat voor sites zag je dat dan, die gegevens? Uh, de website van Locate Family heet, heet dat. Ja, En daar vond je dus je naam, adres, telefoonnummer. Je hebt geprobeerd om ja. die gegevens offline te halen. Hoe heb je dat geprobeerd? Ja. Uh, nou ja, via de website zo'n uh, contactformulier ingevuld... Ja. Uh, met de aanvraag om die gegevens van de website te halen. Uh, nou, we hebben daarna een mail van hen ontvangen dat het e-mailadres niet overeenkwam met de aanvrager, dus de gegevens van moeder... Uh, nou, daarna heb ik aangegeven dat het mijn e-mailadres was. Dus toen uh, kregen we daarna weer een e-mail dat ze de gegevens zouden verwijderen. En daarnaast ontvingen we ook nog een derde mail dat we Google zelf moesten benaderen... om de zoekresultaten van Google uh, te laten verwijderen. Maar uiteindelijk zijn jouw gegevens ja. offline gehaald? Uh, ja, in principe wel. Maar dit gaat uh, nu om de eerste keer. Ja, yeah. Ja, inderdaad. Want uh, nou ja, later kwamen we dus achter dat de gegevens er weer op stonden... Ja, het is lastig dus om je gegevens offline te halen... als jij dat liever niet wilt. Ja. Dank je wel, Jason. Uh, Jason heeft overigens ook nog een bedrijfje... dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. En als je op die bedrijfsnaam zoekt via Google... vind je inderdaad op meerdere websites uh, direct zijn huisadres. En we hebben de website Locate Family ook proberen te benaderen... voor deze uitzending. Is niet gelukt. Naast me zit Johannes Dodenslagen van Rade Online. Zijn er, meer problemen? Uh, ja, zijn er meer mensen die met dit soort uh, problemen kampen? Ja, dat uh, kun je wel zeggen. Zo kreeg ik een mailtje van Patrick. Uh, zijn adres staat op de website gevonden.cc. Nou denk je misschien dat dat niet echt een probleem is, maar Patrick's vrouw, die werkt in de psychiatrie. En hoewel ze heel erg van haar werk houdt, uh, wil ze liever niet dat de patiënten haar thuis opzoeken. En Hans die appt ons uh, dat hij onlangs zijn gegevens online terugvond. Hij heeft toen die site gevraagd hoe zij aan die gegevens waren gekomen. En het antwoord was dat ze die hadden gekocht bij een bedrijf dat weer via andere plekken uh, de persoonsgegevens van mensen verzamelde. Uh, wel bood de website aan het direct te verwijderen. En dat is dus ook meteen gedaan. Um, en daar David mailt ons omdat hij uh, ZZP'er is. En uh, ja, omdat hij dus die ZZP'er is... moet hij zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Uh, dat deed hij. En vervolgens uh, gaf hij aan dat hij echt niet wilde... dat zijn gegevens verspreid werden. Maar wat bleek nou? Na 24 uur kreeg hij al de eerste reclame in de bus voor zijn bedrijf. En die wilde meteen uh, alles verkopen. Ja, dus we krijgen veel meldingen van mensen... De, van wie de gegevens dus online staan. Terwijl ze dat niet willen. Over welke site komen er zoal klachten binnen? Ja, dat zijn er een heleboel. Uh, bijvoorbeeld ozo.nl, dream. Open nl, OpenCompanies.nl, Gevonden.cc, LocateFamily, Daar horen we net al, Playlex.nl, Cylexbedrijvengids.nl en de Bedrijvenbase en ook nog Nederlandinbedrijf.nl. Ja, dus dat zijn er nogal wat. Ook in de studio privacyonderzoeken Merel Koning van de Radboud Universiteit. Goedemiddag. Hallo. Ja, we krijgen dus veel mailtjes binnen van mensen die zich afvragen hoe het komt dat hun privégegevens online komen te staan. Ja, hoe kan dat? Er is um, op het internet een, een, een grote markt ontstaan... met allerlei bedrijven die handelen in privégegevens. En in een van de voorbeelden, of een van de uh, luisteraars... die heeft ook aangegeven dat die gegevens gewoon zijn gekocht. Het zijn onderlinge databrokers worden die genoemd. En die, uh, die verhandelen uh, privégegevens. Sommigen hebben inderdaad als bedrijfsmodel... het fungeren als een soort van telefoonboek. Dus die publiceren dan die gegevens weer op het internet. Ja, ja want uh, die websites vragen jou dus niet van tevoren. Vind je het goed dat wij jouw gegevens online zetten? Mag dat zomaar? Nee, in beginsel niet. Um, als het persoonsgegevens zijn, dus ook niet gelieerd aan een bedrijf... dan mag het in, in beginsel niet zomaar online gepubliceerd worden. Nee. Want wat is het risico als het dus wel online komt te staan? Um, ja, die risico's die zijn heel verschillend. En vaak denken mensen, en dat zullen misschien de luisteraars nu ook wel denken... van, nou ja, je adres, wat maakt het nou zoveel uit? En, maar dan gaat het meer om, nou ja, een adres is een onschuldig stukje informatie. Maar het gaat veel meer om, wat wordt er nou met die informatie gedaan? Bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld als je onder adres uh, gepubliceerd uh, is en je hebt vroeger een stalker gehad kan die stalker weer achter je nieuw adres komen. En dat is zeker een probleem wat veel bij vrouwen voorkomt... en uh, waar ook echt naar gekeken moet worden. Uh, een ander iets wat kan gebeuren is... dat je bijvoorbeeld slachtoffer wordt van oplichting. Omdat jouw adres en je telefoonnummer online beschikbaar zijn... wordt je opgebeld en je wordt gevraagd of je uh, Pietje van de Dorpstraat bent. Um, waardoor jij denkt dat er al een relatie is met de beller. Terwijl dat gewoon van internet is gehaald... en je mogelijk dus andere gegevens ook aan de beller zal, zal geven... En wie weet, uh, je e-mail wordt gehackt of je creditcardgegevens of bankgegevens uh, uh, worden ontfutseld op die manier. Ja. ja, wij ontdekten dat veel informatie op die sites uit de databases van de Kamer van Koophandel komt. Ook in de studio Michiel Huitema, directeur van het segment starters van de Kamer van Koophandel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hoorden zojuist het verhaal van David. Hè? Als ja. uh, ZZP'er heeft hij zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ja. Gaf nadrukkelijk aan dat hij niet wilde dat zijn gegevens verspreid werden. En na 24 uur kreeg hij al de eerste reclame in de bus van bedrijven... die hem benaderden omdat ze dingen wilden verkopen. Hoe kan dat? Ja, nou, ik, ik, wil voor, ik wil even beginnen met goed uit te leggen... wat het handelsregister nou betekent. Want uh, als ik veel ondernemers spreek... en ik, dat vind ik ook belangrijk in dit verhaal... is dat waarom hebben wij in Nederland nou een handelsregister... en wat doet dat nou voor een ondernemer? En uh, ik denk dat het dan goed is om even ook naar, de, naar de case van Patrick te gaan... Um, als jij in Nederland uh, ja, wil meedoen in het handelsverkeer... dan wil je graag weten met wie je zaken doet. En dan wil je ook graag weten of diegene bepaalde bevoegdheden... om zaken met jou te doen. En dat heet openheid in uh, het handelsverkeer. Dat is bij wet vastgelegd. En wat willen we daarmee bereiken? Dat wanneer, iemand zaken met, wanneer mensen zaken met elkaar doen, ondernemers... dat nou, dat, dat zeker is, dat, hè, dat heeft te maken met rechtszekerheid... dat je ook veilig zaken kan doen. Um, dat is één. En, en daarvoor dient het handelsregister. Tweede taak, en dat moet je ook niet onderschatten... want daar hadden we het net ook over. Ik hoorde alweer een, een, een stukje fraude. He, dat, daar, daar zit ook een fraudepreventiefunctie uh, in. Tweede taak, moeten we ook niet onderschatten... is namelijk dat we willen in Nederland heel graag groeien. Elke ondernemer wil graag uh, groeien. Veronderstel ik eventjes. En... Um, je kan met uh, het behulp van het handelsregister... Uh, bijvoorbeeld je concurrentieanalyse doen. Maar je kan ook kijken, hé, waar zit mijn potentiële doelgroep? Ja. Nou, dat wordt ongeveer per jaar 2 miljoen keer gedaan. Er wordt 2 miljoen keer per jaar gebruik gemaakt van het handelsregister. Nou, maar die principes van het handelsregister begrijp ik. Ja. Hè? Maar de helft van de mensen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel zijn ZZP'ers. Ja. Dus het adres van hun onderneming is gelijk aan hun privéadres. Klopt. Ja, klopt. Jullie hebben die gegevens... Ja. Klopt ook. Waarom gooien jullie die online? Waarom verkopen jullie die gegevens door naar nou ja, een derde? Laten we beginnen even bij, uh, ook in het verhaal van Patrick. Uh, je hebt een, een, een wettelijke regeling die zegt: joh, het bezoekadres. Dat heeft te maken met eh, die, dat, dat, die rechtszekerheid. Dat je zeker weet dat je zaken doet met een bedrijf. welke veilig is om mee zaken te doen. Om het maar even zo te stellen. Uh, moeten wij een vestigingsadres hebben? Privéadres vragen wij ook om. maar het is mogelijk onder bepaalde voorwaarden om die af te schermen. Dus dat zou ook mijn eerste advies zijn. Stel je zit in een beroepsgroep. We hadden het net over psychiatrische uh, uh, patiënten en huisartsen. Maar ook advocaten of journalisten of colonisten. Ja, als je onder bepaalde voorwaarden wilt. Uh, je wilt dat je, je, je privéadres niet openbaar wordt. Dan kan je dat dus aanvragen, verzoeken. Maar ja. dat is dan dus alleen als je privéadres niet gelijk is aan je vestigingsadres. Ja, dus daar, voor alle zzp'ers geldt dat niet. Daar zit een beetje de pijn. Want uh, wat je ziet bij veel zzp'ers, en dat is ja. natuurlijk ook een beetje de trend van de afgelopen jaren, dat het aantal zzp'ers groeit. En die hebben geen ja, groot kantoor of, of iets dergelijks. Dus nee. hun privéadres is vaak hun vestigingsadres. Precies. En jullie hebben dat privéadres. <kwijnt> ja. Waarom verkopen jullie dat door die gegevens aan derden? Ja. Nou, dat, dat heeft Want ook... ik geef daar geen toestemming voor. Nou, dat, laat me zeggen, er wordt gevraagd bij inschrijving om of jij dat heet een non mailing indicator of jij post wil ontvangen van derden. Ja, maar dat is iets anders dan het doorverkopen van je privégegevens. Ja, maar daar, daar ga ik nu even om in. Dus het is niet zo dat wij niet vragen of jij dat wil ontvangen. Uh, uh, het is zo dat de, het doorverkopen heeft te maken met het financieren van het handsregister. Er zijn twee manieren. Dat zijn jullie inkomsten? Zijn, nou, als ik heel even mijn verhaal mag afmaken, er zijn twee manieren om het handelsregister uh, te financieren. We kunnen dat op een manier doen dat we zeggen, nou, iedereen in Nederland betaalt, ja, dus ook onze opas en oma's, ook onze vaders en moeders, iedereen moet eraan mee betalen. We kunnen er ook voor kiezen om te zeggen we laten de gebruiker betalen. En daarmee zorgen wij dat het Hansregister kostendekkend is. En ja, het zijn inkomsten, maar het is wel alleen maar kostendekkend. En we hebben met de politiek besloten voor die richting. Dus dat is de reden dat wij die data doorverkopen. Ja. Ga ik even naar Merel Koning, privacyonderzoeker van de Radboud Universiteit. Mag de Kamer van Koophandel dit zomaar doen? Dus zonder uitdrukkelijk van tevoren dus toestemming te vragen: van, mogen we jouw privégegevens online zetten? Mogen we het doorverkopen? Mogen zij dat doen? Nou, het ding is dat hier de Kamer van Koophandel zelf de gegevens niet online zet. Dus wat zij doen: iedereen die kan inderdaad naar de Kamer van Koophandel toe gaan en een handelsregister uh, of uh, een inschrijving opvragen. Uh, maar een bedrijf kan er ook naartoe gaan en alle inschrijvingen opvragen, waardoor er een kopie is van dat handelsregister. En dat wordt dan door die privébedrijven online gepubliceerd. En daar zit precies, zeg maar, daar wringt de schoen. Want die, privé, zeg maar, die bedrijven die zeggen dan vervolgens... nou ja, maar dit zijn uh, gegevens van bedrijven. Dit zijn niet per se uh, persoonsgegevens. Maar ja, als 50% van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel ZZP'ers zijn... kun je eigenlijk niet meer daarvan uitgaan. En kun je dus eigenlijk ook niet stellen als een bedrijf zoals Drimble... Of telefoonboek.nl, dat uh, de publicatie van die uh, uh, gegevens uit het handelsregister, uh, dat, jou dat het bedrijf van zo'n telefoonboek.nl boven de privacy van de inschrijving staat. Want nee, dat zijn mensen hun persoonsgegevens, hun privégegevens. En dat is dus eigenlijk gewoon gebaseerd op een hele oude aanname van, nou ja, toen die wet inderdaad werd aangenomen. En daar moet inderdaad echt iets aan gebeuren. Want op dit moment is dus de helft van de inschrijvingen... die één op één een, een woonadres... of één op één privéadres... en handels, uh, uh, handelsbezoekadres. En op deze manier... ik snap dat de Kamer van Koophandel... Uh, op deze manier nu gefinancierd wordt. Maar dit moet opgepakt worden... om te kijken of er niet een andere manier is... Uh, waarop dit gedaan kan worden. Ja. Ma mag ik daar gelijk op inhaken? Nou ja, wat, uh, wat, ik wat ik me afvraag is... kun je het uh, verdienmodel niet omdraaien? Want nu is het verdienmodel zeg maar dat... Um, dat jullie verdienen geld aan het doorverkopen van die gegevens. Maar kun je het niet omdraaien dat mensen die informatie willen... uit dat handelsregister, dat die moeten betalen... voordat ze te zien krijgen? We ja, verdienen er geen geld aan. Hè. Het is, niet, het is geen, geen winstmodel of iets dergelijks. Het is een kostendekkend verhaal ja, dat we het ja, even scherp hebben. Um, uh, ja, nou, wat, wat, naar aanleiding van wat jij eigenlijk net zegt... Um, zijn wij aan het kijken van twee dingen. Hè. Uh, wat kunnen we doen aan de veiligheid voor wat betreft de doelgroepen... die uh, nou ja, worden bedreigd? Hè. Dat is een trend... Die die we ook heel erg zien. En het tweede is wat kunnen we doen aan ja, het ongewenste uh, de marketingdoeleinden. Nou, voor die, voor die laatste, die marketingdoeleinden, zijn we aan het kijken, want die wet is inderdaad, uh, die, die staat er. En wij zijn binnen die wet aan het kijken, hoe kunnen we nou die non-mailing indicator, waar ik het net over had, hoe kunnen we die nou oprekken? He, Daar hebben we uh, nu hulp van, van een professor. Die professor die heet professor Bergfuns, uh, Ook aan, aan jouw uh, universiteit uh, geleerd geweest. Dus dat is de stap één die wij aan het zetten zijn. Dus dat explicieter, helemaal aan het begin wordt gevraagd... Precies, mogen wij jouw gegevens ja. online zetten? Ja, ja. ja dus we proberen nu binnen het wettelijk kader... proberen we dat op te rekken. We zijn mm -hmm. de echte randjes aan het opzoeken. Het tweede, wat misschien nog wel belangrijker is om te benadrukken... wij zijn momenteel aan het onderzoeken... of we een zogenaamde light-inschrijving kunnen gaan aanbieden. En wat betekent een light-inschrijving? Zoveel als dat voor bepaalde doelgroepen in Nederland, dus ik denk weer aan die advocaten, denk weer aan die kritische journalisten of columnisten, dat we zeggen, je hebt bepaalde gegevens schermen we automatisch af. En daarmee willen we voorkomen dat die doelgroepen worden bedreigd. Ja, maar ik denk ook dat mensen buiten die doelgroepen ook niet willen dat hun gegevens online komen te staan. Nee, nou goed, het is een, het is een onderzoek en we hebben ook hier te maken met wetgeving. Dus ja. uh, uh, ik kan alleen maar aangeven wat wij eraan kunnen doen. Ik denk dat er ook wel, uh, wel degelijk een, een verantwoordelijkheid ligt bij de wetgever. Uh, maar wij zetten in ieder geval op in op een uitbreiding van die NMI, van die non-mailing-indicator en die light-versie. Kortom, oh. jullie gaan er naar kijken. En ja, nog heel kort, Merel. Um, ja, want de Kamer van Koophandel behartigt ook de belangen van ondernemers. Ja. Worden deze belangen dan ook behartigd dat de Kamer van Koophandel wil dat de wet verandert? Dat die gegevens niet zomaar doorverkocht ja, worden? Ja, natuurlijk. Natuurlijk zullen wij bij, uh, bij de beleidsmakers in Den Haag uh, ja, dit probleem, want dat is het feitelijk, dit probleem aanswingelen. Want wij ja. behartigen uh, die belangen. Wij vinden het belangrijk dat ondernemers... Uh, goed kunnen ondernemen. Dat staat ook in onze missie. Ja, en wij ervaren vergelijkbare verhalen die we net van Patrick horen. Ja, dank Michiel Huytema, directeur van het segment Starters... bij de Kamer van Koophandel. En dank Merel Koning, onderzoeker van de Radboud Universiteit. En je hebt voor ons een voorbeeldbrief opgesteld... die je kunt sturen naar bedrijven die jouw privégegevens online publiceren. En als je dat dus niet wilt. En die is samen met jou tips te vinden op nporadio1.nl. Ja, je hoort het al, de douche loopt en Wilma Noordegraaf reikt hem uit. 29 januari maandagmiddag reed ik vanuit Leusden naar Rijssen over de A1. Ik was onderweg naar mijn opa, die uh, ernstig ziek uh, in een verpleeghuis daar uh, lag. En uh, 15 kilometer ongeveer voor reizen een hoop rook onder mijn motorkap vandaan. En uh, ik denk, nou dat gaat niet helemaal goed. Ik snel de ook op en op dat moment uh, bleek dat het wel uh, behoorlijk mis was durfde de gok niet te wagen om verder te rijden. Rijkswaterstaat zag me staan, dus die heeft me even vanaf de achterkant wat beveiligd en uh, belde een bergingsbedrijf om mijn auto daar uh, weg te halen en naar de eerstvolgende veilige plek uh, te brengen. Uh, dat was uh, Wolvesmobiliteit uit Wierden. En uh, Gert-Jan uh, laadde mijn auto op, uh, op zijn bergingskar en uh, nou, zijn uh, verder gaan rijden. Ik vertelde even over de situatie en dat ik toch met enige spoed wel naar reizen onderweg was. En uh, hij gaf aan, uh, geen probleem, ik bouw even met mijn bedrijf... en ik uh, wil niet op me geweten hebben dat jij te laat bij je opa aankomt... dus ik zet je af voor het verpleeghuis. Nou, daar was ik ontzettend dankbaar en blij mee... Um... ...auto daar afgeleverd en ikzelf dus ook. Ondertussen uh, snel naar mijn opa. Het is overigens ook de laatste keer geweest dat ik hem daar gezien heb. En in de periode dat ik bij mijn opa kon zijn... ...in dat uurtje was de ANWB alweer om mijn auto te repareren. Um, al met al heel veel hulp en steun die middag. En ja, En Met name Gertjan heeft echt dat extra stapje gezet om mij zo te helpen. En daar ben ik heel erg dankbaar voor... Dus dankzij Gertjan gaat wat mij betreft de warme douche naar Wolversmobiliteit uit Wieren. Uh, dan gaan we nu douchen met Going Away For A While van Brad Eldridge. Doe ik me denken aan altijd op de weg zijn. De link met uh, het bedrijf wat me zo goed heeft geholpen. En natuurlijk opa die hier niet meer is, maar altijd in gedachten blijft. I'm going away for a while. Don't care how many miles. It takes to get wherever I go. As long as I can take a and take my time. New high, making a brand new stop. Been watching my world fall. Pop the pieces keep on breaking. Going Away for a While van Brad Eldridge. De warme douche voor Wolves mobiliteit. En wil je ook een douche uitreiken, warm of koud? Ga dan naar radar.avrotros.nl. Hoe onderhoud jij je bril? Ga je in de weer met schoonmaakdoekjes... of met speciale spray, of gaat je bril gewoon onder de kraan? Deel je ervaringen, je tips, of stel je vragen aan Ton Juffermans... expert op het gebied van brillen. En dat doe je via de Radar Facebookpagina of de Radio 1-app. En op Twitter praat je mee via hashtag Radar. Johannes van Radar Online, reacties? Ja, ik krijg een appje binnen van Nina... Uh, die haar uh, bril altijd schoonmaakt met lauw afwasmiddel. Uh, de bril brengt ze eigenlijk alleen maar naar de opticien. vertelt ze als die echt niet meer lekker zit. En die kan dan een beetje helpen met de pootjes uh, goed te krijgen en water, hè, neem ik aan, ja. lauw water, ja, ja. Laal water, laal ja. Ja. Ja, ja, ja, precies, zeker, <laughs> zeker, zeker, zeker. Um, uh, en Freddy houdt in de gaten of de schroefjes in zijn bril niet losgaan, uh, want uh, ja, dat zorgt dan ervoor dat het glas eruit valt, en dat is nogal prijzig, want Freddy heeft namelijk nog echt glas in zijn bril, uh, geen kunststof dus. En uh, Gert die uh, um, die zet zelf uh, de pootjes van zijn bril wel even vast met een schroevendraaier, maar de losse neusklemmetjes die vindt hij toch echt een zaak voor de op die en de bril van Judith wordt soms blootgesteld aan extreme temperaturen, maar dat gaat altijd per ongeluk. Dan ben je boodschappen aan het uitpakken en dan heb ik de bril bovenop mijn hoofd staan en die zakt er naar beneden en dan leg je hem even weg. Ben je later ben je, je bril kwijt en dan ga je op snoor en dan vul je hem of in de afwasmachine of in de koelkast of dan heb je net voor de vriezer gestaan dan vind je hem daar terug. Ja, die bril die gaat dus uh, soms in de vriezer maar hij gaat ook mee in de vaatwasser Hele avontuur, hè, ja, die bril? Dat is, uh, <laughs> wat? Dus ik heb jullie het ook <laughs> nog maar even gevraagd... Van hoe is het nou afgelopen met die bril? Ja. En uh, die blijkt het dus gewoon nog steeds uh, te doen. Ja, Ton Juffermans, uh, heel koud of heel warm. Uh, kan dat kwaad voor een bril? Nou, het is sowieso altijd heel goed om grote temperatuurveranderingen... of temperatuurverschillen tegen te gaan. Een, een brillenglas, daar is de opmerking werd net al gemaakt... je hebt glazen glazen, de zogenaamde glazen. maar je hebt ook kunststofglazen of oftewel de organische glazen. Een glazen glas is altijd wat zwaarder, wat harder, wat steviger... minder kans op krassen, uh, is wat makkelijker in het onderhoud. Een kunststofglas daarentegen is wat lichter in gewicht... veiliger, maar ook praktisch onbreekbaarder. Maar daarnaast is het glas ook altijd iets zachter van zichzelf... Dat houdt ook in dat het schoonmaken van een bril is dan wel weer een dingetje op zichzelf. Het mooiste is inderdaad wat ik net hoor zeggen: afspoelen onder een lauwe kraan. lauw water, dat is perfect eigenlijk. Maar lauw dus, hè? Moet ja, het dan lauw, zijn? Ja. ja, want als het heet is. Want inderdaad, de, de, ik heb mensen meegemaakt die deden hun bril even in de vaatwasser. En dat soort ja. dingen. Nou, ik heb nieuws, dat is niet goed voor je glazen. En dat is onomkeerbaar, want dat kan niet meer hersteld worden door de vakopticiën. Ja. Johannes? Ja, ik krijg dus ook net een appje binnen van Gerda. Die vraagt dus met koud water. Maar dat is dan ook niet handig. Uh, nou, heel erg koud water is het natuurlijk ook niet lekker, want een heel erg koud water maakt eigenlijk je glas iets troever. En dat is niet lekker om eventueel het grove vuil eraf te spoelen. Waarom water eventueel? Dan spoel je de vuiltjes eraf. En daarna kan je het inderdaad met een zachte doek schoonmaken. Alleen doe dat niet met een keukenrol, want in een keukenrol zitten vaak weer houtsnippertjes in. En houtsnippertjes in weer een harder materiaal ja. en geven een kans op krassen. Ja, er kunnen heel veel dingen fout gaan hè, als ja. je bril schoonmaakt. Ja, een bril is natuurlijk <laughs> het, het, het meest gedragen kledingstuk. Ja, mooi gezegd. Dank voor nu. We spreken elkaar weer rond tien voor vier. Ja, je doet aangifte van iets wat jou overkomen is... maar volgens de politie heeft het geen prioriteit. Heb je dan gewoon pech of kun je de politie alsnog verplichten... om jouw aangifte in behandeling te nemen? Je hoort het zo meteen, nu het NOS Nieuws. NPO Radio 1. met plotleving. Kandidaat gemeenteraadslid Rama Tarsing van Forum voor Democratie... trekt zich terug. De nummer 2 op de lijst in Amsterdam kwam in opspraak... door opmerkingen die hij volgens de Telegraaf maakte... in een WhatsApp-discussiegroep. Hij schreef dat homo's relatief een hoger IQ hebben... maar dat de samenleving toch geschaad wordt... doordat ze zich niet voortplanten. Eerder raakte Rama Tarsing ook al in opspraak... omdat hij gezegd had dat afkomst en IQ verband met elkaar houden. Tot nu toe heeft een derde van het aantal mannen dat is opgeroepen voor het DNA-onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen wangslijm afgestaan. De elfjarige Nicky werd twintig jaar geleden doodgevonden op de Brunsummer Heide. Ruim 21.000 mannen zijn opgeroepen om DNA af te staan. Een historisch besluit in het voetbal. De internationale spelregelcommissie heeft de videoscheidsrechter in de spelregels opgenomen. Daardoor mogen bonden en competities het systeem altijd gebruiken. Tot nu toe moesten ze daar toestemming voor vragen. En wintersporters die terugkomen uit Frankrijk of nog aan hun vakantie beginnen... moeten rekening houden met flinke vertraging. Door sneeuwbuien en al het vakantieverkeer is het een chaos op de weg. Op de weg van Moutier naar Albertville stond van rond het middaguur 40 kilometer file. ANWB-verkeersinformatie, alleen de geest. Veel wintersporters die zijn al, hebben de Nederlandse grens alweer bereikt... en zijn er zelfs al overheen. Op de A12 staat een file nu vanaf de grens naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven, 8 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En verder is het erg druk met schaatsers op de N861 Haren Paterswolde. In beide richtingen files van 3 kilometer bij Paterswolde. Radar. Met Misha Blok. Je luistert naar jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. En zometeen in de belofte de oor- en gehoortabletten van Lucovitaal. Goed voor je gehoor als je slechthorend bent. En ook goed als je last van oorzuizen hebt. Dat beloven ze. Dat zit volgens Lucovitaal in de ingrediënten. En dat zijn allerlei verschillende vitamines en... Ook die magnesium. Sommige mensen die los magnesium nemen... hebben ook echt baat bij als ze normaal last van oorsuizen hebben. Je gaat even winkelen, maar nadat je terugkomt bij je auto... blijkt er een enorme deuk in te zitten. Je doet aangifte bij de politie... omdat je weet dat in de parkeergarage camera's hangen. Maar diezelfde politie wil daar niks mee doen. Je aangifte heeft geen prioriteit, laten ze weten. Ja, wat zijn dan nog je mogelijkheden? Het overkwam Linda Koops uit Assen. En we hebben met Linda gebeld, want wat is er precies gebeurd? Wij kwamen terug in de parkeergarage na het boodschappen doen. En uh, tot onze grote schrik zag mijn man aan de bestuurderskant enorme schade. Over beide deuren. Omdat er uh, goede beelden worden gemaakt in deze parkeergarage. Leek het ons vrij eenvoudig te achterhalen wie de schade had veroorzaakt. Want er was helaas geen briefje achtergelaten. En Linda deed aangifte bij de politie, maar die vond het aanvankelijk geen prioriteit hebben. Ik begrijp natuurlijk dat het er geen prioriteit heeft. Ik vond het alleen wel heel teleurstellend dat ze die beelden niet uh, konden opvragen. We wachten toch ook een stukje veiligheid als burger. Die camera's hangen er niet voor niks. Maar uh, ja, dat blijkt in de praktijk dus anders te werken. Ja, want Linda ging vervolgens naar het politiebureau om verhaal te halen... en daar kreeg ze te horen dat de politie de beelden niet kon opvragen. Ze wilde natuurlijk hun uiterste best doen. Uh, ze wilde graag nog wat, wat foto's toegevoegd zien. En ze wilde ook graag het schadebedrag weten... Ze hadden geen mogelijkheden om de beelden op te vragen, helaas. En het was dus afwachten en hoven dat er toch nog iemand zich zou melden die deze schade veroorzaakt heeft. Ja, en Linda wil dus heel graag weten wat ze nu moet doen. De schade aan haar auto bedraagt namelijk 1350 euro. Dat is dus niet niks. Naast met Johannes van Rade Online... gebeurt vaker hè? dat mensen aangifte doen... maar dat er niks mee gebeurt. Ja, opvallend vaak. We kregen bijna 100 reacties uh, daarover binnen. Uh, zo vertelt Alma dat haar telefoon gesloot, gestolen werd... op een metrostation... waar verschillende beveiligingscamera's hangen. Ze heeft meteen alle informatie doorgegeven aan de politie. En die zou haar telefoon kunnen opsporen... maar uiteindelijk wilde de politie daar niks mee doen. En Mike, die echt enorm. Uh, twee MTB's van hem die werden gestolen uit een geopende garage. Dat was al heel vervelend, maar toen hij een tijdje later de fietsen op Marktplaats zag staan wilde de politie helemaal niks doen. Hij heeft toen meerdere keren proberen contact te krijgen maar uiteindelijk gaven ze niet thuis. En uh, het verhaal van Gerard, dat ik ook nog binnenkrijg dat spant wat mij betreft echt de kroon. Uh, hij heeft een klein bedrijfje en verhuurt apparatuur. En nou heeft hij een deel van die apparatuur ter waarde van 13.000 euro dat is een behoorlijk bedrag, ooit uitgeleverd aan een klant. Maar toen hij het weer wilde komen halen, bleek dat een andere versie huurde en met zijn spullen van doorgegaan was. Nou, dat was een hele vervelende situatie natuurlijk. Maar gelukkig had hij wel de naam, het adres en de Kamer van Koophandel inschrijving van het bedrijf dat zijn uh, apparatuur meegenomen had. Nou, daar is hij mee naar de politie gegaan, maar die deed daar dus helemaal niks mee. Vervolgens heeft hij een klacht ingediend bij het OM en daarop kreeg hij een reactie die eigenlijk vrij kort was, namelijk dat de politie niet verplicht is om altijd iets te doen. Ja, dankjewel Johannes. Uh, ja, veel mensen hebben dus het idee dat de politie niks doet met hun aangifte. We horen de politie straks. Eerst naar Strafrechtadvocaat Sander Arts van Single Advocaten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hoorden net het verhaal van Linda. Hè? Haar auto werd in een parkeergarage in Assen beschadigd. Nou, zou op camerabeelden te zien moeten zijn. Ze uh, te, te deed aangifte. Politie zegt van nou, wij kunnen die camerabeelden niet vorderen... omdat dit alleen kan bij zaken waar meer dan vier jaar celstraf op staat... Is dat inderdaad zo? Nou, dat wens ik te betwijfelen. Want uh, in het begin zo klopt het overigens hoor. Bij een doorrijden naar ongeval of schade naar auto. Ja. kan je niet zomaar uh, als politiebeelden invorderen. Dat heeft de wetgever besloten. omdat ze daar de uh, niet ernstig genoeg voor vinden. Hè. Um, overigens kan dat wel weer via de lijn via een rechtercommissaris. Maar dat is wel weer extra veel werk. Dan moeten ze echt een uitzondering gaan vragen aan de rechtercommissaris. Maar goed, dat zou dus wel kunnen. Hè. Ik bedoel, als je dat niet probeert, dan krijg je nooit uh, iets voor elkaar. In deze zaak, die ik net, net, net hoor, um, hoor ik altijd aan twee kanten ernstige schade zit. Ja, als ik dat zo hoor, zou ik toch zeggen dat er een verdenking is van, uh, van, van vernieling, beschadiging. Ja. En dat wordt wel specifiek genoemd in, uh, in artikel 126 ND, om het maar wat, uh, wat lastiger te maken. Uh, voor de politie de basis om die informatie wel degelijk, wat mij betreft, te kunnen opvragen. Ja, we hebben het ook voorgelegd aan uh, teamchef Anko Lange van de regio Noord-Drenthe. Uh, politie, uh, waarom hebben jullie die beelden niet gewoon opgevraagd in plaats van gevorderd? Wij moeten natuurlijk, uh, uiteraard, aan de wet houden. Um, camerabeelden die kunnen wij alleen maar met een vordering uh, van de officier van of justitie kunnen die, uh, die gaan, aan gaan aanvragen. Um, en, dat we, en dat mogen we alleen maar bij een uh, misdrijf, waar in elk geval een gevangenisstraf van vier jaar of meer op staat, uh, pas dan kunnen wij beelden gaan vormen. Dus in een geval van uh, doorrijden aanrijding, wat in dit geval uh, de situatie was, kunnen we dit dus uh, gewoon niet doen. Uh, dit is een misdrijf, uh, maar er staat gewoon geen uh, gevangenisstraf van vier jaar op. Uh, ik begrijp echt wel is dat het ontzettend moeilijk uitlegbaar is. Uh, en doordat het heel frustrerend is voor, voor hem aangeven. Maar ja, we hebben ons in één keer echt aan de wet te houden. Dus uh, we, in dit geval kunnen we gewoon niet anders. Nou, jullie zeggen dus dat jullie juridisch juist gehandeld hebben. Maar kunnen jullie dan echt niks voor Linda betekenen? Als politie kunnen we eigenlijk heel weinig nog voor haar doen. Uh, wat we wel kunnen doen, en we kunnen best wel even contact met haar opnemen. Om haar eventueel nog wat tips te geven uh, wat ze eventueel misschien nog zelf zou kunnen onder gaan ondernemen. Maar uh, als politie zijn, dan kunnen we. Uh, in dit geval zeer weinig. Ja, dus de politie gaat nog een keer naar de zaak kijken... en uh, Linda tips geven over hoe ze dit kan oplossen. Uh, ja, tot nu toe ging het over één zaak uit Assen... maar we kregen meldingen over het niet optreden van de politie door het hele land. En daarom besloten we ook korpschef Erik Akerboom... de hoogste baas van de politie, maar eens te vragen hoe dit nou kan. Wat vindt hij hier nou van? Ja, dat is natuurlijk... Heel tragisch, want iedere aangifte is voor een mens hartstikke belangrijk. Of het nou je fiets is, of je iPhone, of je auto. Ja, wij krijgen er zo'n 850.000 per jaar binnen. En de realiteit voor ons is dat we moeten kiezen. En dan zijn we liever eerlijk tegen de mensen door te zeggen: van nou, uw zaak heeft nu even geen opsporingsindicatie of geen prioriteit, omdat hij concurreert met hele zware zaken. En hoe pijnlijk dat dan is, dat geven we dan toch terug aan de slachtoffers, want we willen er graag eerlijk ozen. Ja, wij roepen bij Radar vaak mensen op: doe gewoon aangifte. Maar vaak horen we dan dat mensen dat niet doen, omdat ze denken dat de politie er toch niks mee doet. Ja, wat doet dat met u? Iedere politieman die vindt dat vreselijk. Maar helaas moeten we ook realist zijn... en ook weer uiteindelijk een nuchtere keuze maken... tussen wie een ernstige zaak heeft met een grote opsporingsindicatie... of een zaak heeft, helaas, waar we geen energie in kunnen steken. En als mensen het nou niet eens zijn met de beslissing... dat de politie hun zaak niet oppakt, wat kunnen ze dan nog doen? Nou, het is in ieder geval zaak om dat uh, te laten weten. Uh, en zeker ook als je meer informatie hebt gekregen. Hè, want soms weet je dat niet meteen, maar later. Als je echt ontevreden bent over hoe je behandeld bent door de politie, kun je altijd een klacht indienen. Maar het gaat er natuurlijk vooral om dat wij uiteindelijk die zaak... met de mensen zelf kunnen oplossen. En dan helpt het beter door met die politieman of vrouw in contact te treden. Ja, Sander Arts van de single Advocaten. We hoorden net korpschef Erik Akerboom van de politie. Uiteraard moet de politie keuzes maken in welke zaken zij behandelen en welke niet. Maar er blijven dus heel veel zaken op de plank liggen, waarbij wel schade is. Ja, dat is een bekend probleem. Hè? Uh, natuurlijk, als je opspoort uh, als instantie, dan moet je keuzes maken. En op zich begrijp ik dat wat hij zegt. Natuurlijk zijn er keuzes te maken en kan je niet iedereen helpen. Dus dat, dat begrijp ik op zich wel. Alleen is natuurlijk wel de vraag welke keuzes maak je... en, en hoe wil je als samenleving, hoe wil je als maatschappij die keuzes maken? Zijn we het er met z'n allen mee eens? En ik persoonlijk merk in mijn praktijk toch heel veel zaken. Hè, ik wil niet gelijk appels met peren vergelijken, maar laat ik gelijk zeggen dat ik heel veel zaken heb. Waar het gaat om een diefstal van een rolletje drop van 2,50 euro bij de, bij de drogisten of, of noem maar op. Dan ga ik niet zeggen dat dat geen vervelende zaken zijn voor, voor winkeliers of wat dan ook. Maar ja, als ik dan zie dat een particulier uh, mogelijk met een schade van 1000 of 1500 euro. en zo'n no claimkorting, die je vaak ook al hebt t -t tot de 1000 euro, dat mensen daarmee blijven zitten en dat dan de prioriteit daar niet naartoe gaat... maar wel naar zaken die over een paar euro gaan van een rolletje drop... Ja, dan is de vraag, uh, hoe is die prioriteit tot stand gekomen? en staan we dan met z'n allen wel achter. Ja, want zoals in het geval van Linda, schade van 1350 euro. Uh, nou, We hoorden Erik Akerboom net zeggen dat mensen een klacht kunnen indienen... Hè, als mm -hmm. zij vinden dat de politie niet goed heeft gehandeld. Zij zou dat kunnen doen. Maar wat gebeurt er dan met zo'n klacht? Ja, dat is natuurlijk een, met name een vraag aan Op hem, maar ik heb al de ervaring. Nou ja, laat ik dat niet gelijk zo genuseerd uitdrukken, maar ik zal mijn ervaring erover geven. Ten eerste vind ik een klacht in zo'n zaak vaak een oplossing voor een probleem dat er niet behoort te zijn. Het is een beetje van: uh, die maar een klacht in en dan gaan we naar kijken. En, en mijn ervaring is dat dat, dat uh, waarschijnlijk uh, toch meerdere maanden uh, gaat duren. En dan kijk je in de en vind het heel vervelend. En ik zeg niet dat het niet oprecht is, maar vervolgens vind het heel vervelend. En, en we kunnen u niet verder helpen of de beelden zijn inmiddels vernietigd. Want die camerabeelden blijven doorgaans één tot twee, twee weken uh, bewaard en daarna zijn ze weg. Dus dus ja, ik, ik, vind dat, uh, ik snap zijn reactie wel. En natuurlijk is het goed om op dat klachtrecht te wijzen dat als de politie iets niet goed doet. Maar ik denk dat het probleem breder uh, aan de orde zou moeten worden gesteld. En niet zozeer op het niveau van de politie, maar ook op het niveau van het open, Openbaar Ministerie. Want we moeten niet, verge niet vergeten dat de politie de uitvoerende instantie is onder leiding van het Openbaar Ministerie. En die maakt eigenlijk de keuzes. En als zij zeggen, ja, jullie moeten dat doen, jullie krijgen daar geen geld voor. Dan kan de politie eigenlijk weinig anders dan zeggen, nou, dan moeten we dat doen. Want ja, mijn baas heeft dat zo gezegd. Maar ja, wat moet je dan als Linda zijnde en je bent het er niet mee eens met dat besluit. En je wilt toch dat jouw zaak in behandeling wordt genomen? Nou... Ik zeg niet dat je die klacht niet moet indienen, maar ik zou veel eerder, denk ik, in ieder geval zorgen dat de aangifte wordt opgenomen. Wat ik eigenlijk wel wel opmerk, is dat dat vaak heel lastig gaat. Ik krijg heel veel klachten vanuit mijn praktijk al jarenlang: dat dat aangifte opnemen al, al heel erg lastig is. Niet zozeer omdat mensen zelf die keuze niet maken, omdat ze zeggen van ja, het heeft geen zin. Dat herken ik ook wel. Maar ook dat ze bij een politiebureau komen en gewoon wordt gezegd: ja, maar u kunt hier geen aangifte van doen of daar doen we niks mee. Nou, daar dat vind ik echt ook een hint naar politie. Daar zouden ze echt veel meer bereidwilligheid voor in moeten zetten bij de politieambtenaren aan de politieloket, om die, al die ...die in ontvangst te nemen. Want dat, dat, dat wordt heel vaak geweigerd. En veel mensen komen naar mij toe en zeggen... ...Sander, uh, ik heb een advocaat nodig... ...want ze nemen alles niet in, niet in behandeling. En eigenlijk is dat gewoon waanzin. Want de wet schrijft gewoon voor... ...ieder is gerechtigd om aangifte te doen... ...van een strafbaar feit waarvan hij kennis draagt. Kortom, dat moet gewoon worden opgenomen. Hmm. Maar goed, dat vind ik een ander probleem. Als die aangifte volgens wordt uh, uh, opgenomen... ...dan moet je echt op aandringen... Uh, en er wordt dan niks gebeurd. Ik zal dan sowieso nabellen. De dag daarna nog eens gaan. En zeggen, jongens, jullie moeten nu wat doen. Want anders dreig ik schade te leiden. Want die beelden gaan weg. Ik zal het ook allemaal schriftelijk vastleggen. Ik zou persoonlijk dan ook de officier justitie onmiddellijk aanschrijven. En zeggen, nou, dit is een duidelijke zaak. Er zijn waarschijnlijk beelden. Dit is mijn schade. Doet u wat, want anders zitten we dadelijk met die schade. Dan heb je ook een verhaal straks richting de overheid... om te zeggen, nou, ik vind dat u die schade moet betalen. Ja, dus aandringen, aandringen, officier van de Ja, justitie. en ook richting de officier justitie. En ook duidelijk aangeven, met spoed... Dat, zo zou ik dat doen althans, van dit is de situatie... daar zijn beelden, let op, die beelden gaan dadelijk weg. Dit is de schade, het is, een, het is geen zaakje van 100 euro... Hè, want, want de politie moet prioriteiten maken. We kunnen niet verwachten dat ze elke zaak nu in behandeling gaan nemen om 100 euro. Maar dit soort zaken, met name aan beide kanten die schade, ja, ik vind eigenlijk wel dat die zaak wel serieus opgepakt moet worden. Ja. En dus een advocaat in de arm nemen bij dit soort hoge schade, zoals bijvoorbeeld. Nou, bij Linda. ja, dat klinkt misschien een beetje vreemd als advocaat zijn dat ik dat zeg. Maar dat is maar de vraag. Want, want ik zeg heel vaak tegen mijn cliënten vanwege van, van het op tegen de, de kosten van de advocaat, weeg het op tegen het belang. Kijk, ik, je kan ook advies aan een advocaat vragen. En ik denk niet dat elke advocaat gelijk een hoge rekening stuurt, dan zit ik in ieder geval niet in elkaar. Jou bellen nou, niet allemaal, want ik begrijp dat jullie heel veel volgers hebben. Dadelijk staat de telefoon rood gloeiend, laten we die kant niet op gaan. Maar ik vind je, je hoeft ook niet flauw te doen. Daarvoor zit ik hier vandaag ook om die tips te geven. Je kan ook zelf een brief naar de officier justitie sturen, en als de officier dan een besluit neemt, we doen dan niets mee. Uh, dan kan je altijd nog een klacht indienen bij het gerechtshof. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Je, kan, je stuurt gewoon een brief naar het gerechtshof. Zet het zaaknummer van de officier erbij en zegt. Nou, ik ben het met deze beslissing niet eens. Dan ben je die schade overigens niet voor, hoor. Want uiteindelijk ben je dan zo, zoveel verder in de tijd. dat waarschijnlijk die beelden toch al weg zijn. Maar stel voor dat het gerechtshof dan zegt. van ja, inderdaad, deze zaak mo moet vervolgd worden of onderzocht worden. En dan komt dan uit dat, dat justitie niets gedaan heeft. Ja, dan heb je wel een punt richting justitie te maken. We zeggen je zegt, jongens, omdat jullie niets gedaan hebben, zit ik nu met mijn schade. Dankjewel. Sander Arts van Single Advocaten. Alles is terug te lezen op NPO Radio 1. In de belofte onderzoeken we iedere week of een product de belofte nakomt... die op de verpakking staat of waarmee wordt geadverteerd. Vandaag last van slechthorendheid. De oor- en gehoortabletten van Lucovitaal zijn goed voor het gehoor. Ja, die belofte staat in de folder van Lucovitaal Afgelopen week zelfs met een aanbieding. Twee potten oor- en gehoortabletten voor de prijs van één. Je hebt het goed gehoord. Even bellen met de klantenservice hoe die pillen mij van slechthorendheid af kunnen helpen. Daar zitten bepaalde stofjes in... Die ervoor zorgen ook dat de doorbloeding beter uh, wordt. Bijvoorbeeld ginkgo biloba is zo'n uh, stof. Daar zit zink in. Hè? Uh, zink werkt herstellend op de cellen. Uh, vitamine E zorgt ook herstellend. Dan zit er magnesium in. Dat is eigenlijk een mineraal dat zorgt voor ontspanning. Hè? Dus voor het concentratievermogen. Uh, voor het uh, normaliseren van, de, uh, van het zenuwstelsel. En dan zit er een vitamine B-complex ook in. En de B-vitamines werken ook allemaal uh, op het zenuwstelsel. Nou, dat klinkt goed. En in de folder staat ook dat de pillen goed zijn... voor de bescherming tegen schadelijke geluidsinvloeden van buitenaf. Hoe zit dat dan? Nou ja, die uh, bescherming tegen... Ja, dat zou ik uh, nou niet direct kunnen beantwoorden. Dan moet ik eventjes uh, uh, daar verder... Uh, um. Uh, navragen. En op jullie website wordt ook gesuggereerd dat het middel goed tegen oorzuizen is. Klopt dat? Ja, dat is voornamelijk ook die ginkgo biloba en die magnesium die daarvoor uh, werken. Maar het is natuurlijk als het gehoor beschadigd is... Hè, uh, dit is echt, dat, dat, het is niet dat je dan in één keer... Uh, uh, Gaat horen weer hè, met dit supplement. Hè? Ja, dat is nou jammer. Maar de klantenservice zegt wel dat het even duurt voordat je weet of de oor- en gehoortabletten effect bij je hebben. Want hoe lang en hoeveel moet je dan slikken? Ja, zelf zeg ik altijd eh, zeker twee verpakkingen. Bij supplementen moet je altijd eh, het de kans geven. Nou, dat is nou toevallig, want twee verpakkingen van 60 tabletten, dat is precies die aanbieding die Lucovitaal afgelopen week in de folder zette: twee voor de prijs van één. Ga ik naar Mick Metselaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent KNO-arts en otoloog. Dat wil zeggen gespecialiseerd in het oor en het gehoor... verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Wat vind je nou van deze oor- en gehoortabletten? Ja, um, de tekst is natuurlijk, uh, zoals je die ook een beetje hebt voorgelezen... Ja, uitermate vaag, vind ik eigenlijk. He, dus, um, de claims die gedaan worden, die zijn heel wollig omschreven... De dame net aan de telefoon die je sprak, die had het over het normaliseren van het zenuwstelsel. Ja, wat, wat mag je daar nou mee bedoelen en wat mag je dan van zo'n middel verwachten? Dus ja, als, je, als ik die tekst lees, dan, uh, dan heb ik daar weinig aanknopingspunten voor uh, om, om, om de betrouwbaarheid van een therapie vast te kunnen stellen. Ja, die Ginkgo Biloba, die kende ik nog niet. Ja, die Ginkgo Biloba is natuurlijk wel een hele bekende, hè? Um, dat, dat is een, ja, een extract van een zaad van de Japanse notenboom... die in China groeide en tegenwoordig ook in andere delen van de wereld uh, terecht is gekomen. Uh, die Ginkgo biloba, dat is een extract daar, daaruit. En de, ja, daar worden al he heel lang, eeuwenlang geneeskrachtige werkingen aan toegeschreven. Um, de bloedcirculatie wordt dan steeds genoemd. Daar zou het dan goed voor zijn. En nog talloze andere dingen. Dus het is een bekende, ja. En ja. hij komt uh, ja, toch, toch regelmatig terug in allerlei preparaten. Maar dus die vitamines en die uh, ginkgo biloba... Uh, dat heeft dus eigenlijk helemaal geen effect op je gehoor? De, er is onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van ginkgo biloba. Als, het is eigenlijk een antioxidant, hè. dat is een verzamelnaam voor vitamine... en sporelementen en bioactieve stoffen die vrije radicalen onschadelijk kunnen maken... En dan zou, het, an, zou een antioxidant op de lange termijn misschien bescherming kunnen bieden tegen hart- en vaatziekten. En misschien zelfs de kans op kanker kunnen verkleinen. Dus ja, er zijn allerlei best wel grote beloften aan, aan die stoffen toegeschreven. Maar er is onderzoek gedaan, juist daarom. Eh, in 2007 heeft het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, een studie gepubliceerd. Maar daaruit concluderen ze dat, het eigenlijk niet, eh, nou, dat de werkzaamheid niet is aangetoond. En uh, een grote review-studie, dat wil zeggen een studie die meerdere studies bundelt. Eigenlijk. Uh, in het Engelstalig dierentstuur 2009 die stelt eigenlijk hetzelfde. Hè. Dus is gewoon geen bewijs dat ginkgo biloba werkt, überhaupt werkt. Dus op geen van de claims. En dus ook niet op, op gehoor- of, of oorsuizen. Nee, en tot slot, heb je iets kunnen ontdekken in die oor- en gehoortabletten wat wel zou kunnen werken? Uh, nee niet. De nee, andere stoffen die erin zitten zijn op zijn nood niet schadelijk, maar heb je eigenlijk niet nodig. Met, eh, iemand die normaal gevarieerd eh, eet en die, en die verder gezond is, die heeft al die stoffen in voldoende mate in huis en wat hij er extra aan eet of drinkt dat voert het lichaam meestal net zo makkelijk weer af. He, dus dat, het is niet zo dat meer beter is. Het lichaam regelt de meeste dingen gewoon zelf. Dank, Mick Metselaar, KNO-arts en autoloog... bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En kom je nou ook zo'n product of reclame tegen... waarvan je denkt, kunnen ze die belofte wel nakomen? Mail dan naar radarradio.nl.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 De the King's, a well respected man hoe verzorg jij je bril? Gebruik je speciale doekjes? Gaat hij onder de kraan? Of um, spray je iets? Wat doe je ermee met je bril, zodat hij zo lang mogelijk meegaat? Wat zijn jouw tips en ervaringen? Wil ik vandaag van jullie weten. Jullie hebben volop gereageerd via de Radio 1-app en via onze Radar Facebookpagina. Dank daarvoor. Johannes van Radar Online. Veel reacties, hè? Ja, het, je merkt dat heel veel mensen hun bril dragen. Hè. Dus heel veel mensen hebben ook wel ideeën over hoe je dat uh, goed kunt doen. Uh, sommige mensen doen het zelf, maar Jurna kiest er bijvoorbeeld voor... om voor die reparatie naar de opticiënt te gaan en dat schoonmaak. Maken, dat doet ze dan dus weer met een speciaal doekje. Of met het stoom dat uit de vaatwasser komt, die net klaar is. Dus niet erin, maar met het stoom wat eruit komt. Is, dat is... duurzaam ook. Ja, ja, ja, dat sowieso. En natuurlijk iets minder warm. Uh, nou, Frits die doet dat dan weer heel erg anders. Die gaat ademwassen. En dan denk je nu natuurlijk, wat is ademwassen? <lacht> nou, dat is gewoon heel hard er te tegenaan blazen met, uh, met hete lucht. En dan vervolgens uh, ga je lekker zelf uh, poetsen. Ik vind het wel romantisch klinken. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik moet eerlijk bekennen, ik doe het zelf ook best wel vaak. <lacht> Vooral als je net niet het goede spul bij de hand hebt. Nee, en, uh, dan, uh, en als hij dan schroefjes bijvoorbeeld los heeft, dan gaat hij die ook zelf uh, aandraaien, en dan krijg ik nog een tip van een ervaringsdeskundige, Paul die heeft namelijk nog een hele goede tip, die zegt leg je bril nooit op de stoel, de bank of een andere zitplaats, want een bril is om op te zetten, en niet om op te zitten nou, wat een prachtige tip. Dankjewel, Johannes. Uh, Ton Juffermans, expert op het gebied van, uh, van brillenverzorging, opticien, coacht en begeleid eigenaars en medewerkers van optiekwinkels. Ja, wat zijn nou de meest gemaakte fouten die mensen maken... als het gaat om het verzorgen van, uh, van hun bril? Nou, een veel voorkomend iets is dat het mooiste zou zijn is om je bril altijd met twee handen op en af te zetten. Zodoende voorkom je eigenlijk het verbuigen en het vervormen van je bril. Doe je het al praten, dan blijft vaak die bril met zijn pootje, met zijn veertje eigenlijk best wel lang achter één oor hangen. Een ander ding is wat heel vaak gebeurt, is leg de bril nooit met de voorkant, met de bolle kant van de glazen op een tafel. En, en een ander dingetje is probeer ook altijd te zorgen eh, dat je bril, in, als je hem niet draagt, dat is met name met de part-time dragers, mensen hebben alleen een laser of voor een beeldscherm. Hem. Als je hem niet opzet, berg hem op in een brillenkoker. En wat ik jou net hoor zeggen is... leg die bril daar niet waar je normaal gaat zitten. Dat is natuurlijk een heel belangrijk iets. Want dat is wel een veel voorkomende reden... dat een bril wel eens goed op zijn duvel krijgt. Want een goede bril, dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk het is een, een bril is maatwerk. En een perfecte oogmeting die is niet alleen afgestemd... op persoonlijke kijkwensen van de persant, persoon. Ja, dat is eigenlijk wel essentieel. Maar ook het uitrichten en het afpassen van een bril... dat is een kunstje apart. Daar wordt wel eens heel makkelijk over gedaan en, eh, en over nagedacht. Maar een opticien is daarvoor opgeleid en die kan dat soort dingen dus doen. Die, kan dat soort dingen dus, eh, die heeft ook de goede apparaten daarvoor in huis om dat te doen. En daar hoort het borgen van een schroefje, het vastdraaien van een bril... het vervormen van een bril door middel van een kleine verwarming. Dat noemen ze met een feun. Dat behoort allemaal tot die mogelijkheden. Je ja, had het juist eventjes hieronderling over de crematie in het dashboardkastje. Ja, nou dat noem ik wel eens zo. We hadden het net over de temperatuurveranderingen. Wat heel vaak gebeurt is dat mensen als ze onderweg zijn met de auto... dan leggen ze de bril in een kokertje in het dashboardkastje, en ze gaan lekker boodschappen doen... of ze gaan naar het strand, maar in zo'n eh, brillenkastje... of in zo'n brillenkastje, dashboardkastje... wordt het vaak 80 graden of warmer. Nou, dat is dan bijna wel een unieke situatie voor die bril... waar die eigenlijk niet echt in gevonden wil worden. Waarom niet? Die brillenglazen die willen uitzetten door de temperatuur... maar het montuur houdt dat tegen... Over een brillenglas zitten coatingen, er zijn diverse coatingen te bedenken trouwens, maar die coating die heeft een andere uitzettingscoëfficiënt. dus die laag die krakeleert. En die schade is onherstelbaar, is hm. onomkeerbaar. Dankjewel Ton Juffermans. En heb je nou een vraag over hoe je je bril schoon en in een goede staat houdt, ga dan nu naar onze radar Facebookpagina, waar Ton direct na de uitzending in een livestream al jouw vragen zal beantwoorden. Hoe zorg je ervoor dat jouw privégegevens niet ongevraagd online rondzwerven? Wat moet je doen als de politie jouw aangifte niet in behandeling wil nemen en alles wat je moet weten over het onderhoud van je bril, lees je terug op nporadio1.nl. Maandag is Raden de weer op tv met Antoinette. Hebben we hebben het over een debat over de nieuwe wet... op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Beter bekend als de sleepwet. Wat gaat die wet voor jou betekenen? En we duiken in de wereld van de zorgverzekering. Want wat de ene zorgverzekeraar vanuit het basispakket niet vergoed... vergoedt de concurrent blijkbaar wel. Je ziet het maandag half negen bij Avrotros op NPO1. Zometeen het NOS nieuws en daarna WNL op zaterdag met Margreet Spijker. Dit was Raden voor vandaag. Tot volgende week en volgens Tot die tijd online. Thuis bij Avrotros Tros. NTO Radio 1. Ze vreten de vuilniszakken open. Ze jatten patat uit je bakkie. Pleursleiers worden ze genoemd. Maar bioloog Kees Kamphuizen schreef een prachtig boek... dat ons met heel andere ogen naar de zilvermeeuw laat kijken... Verder in vroege vogels gaan we op zoek naar regenwormen. Oh, je hebt er al eentje afgehakt. Oh. Om meer te leren over ons veranderende klimaat. En we gaan bevers om de tuin leiden, zodat ze ons land niet meer onder water zetten. Het uh, mag niet hoger komen. Anders bouwt de bever maar door en dan kan er op een gegeven moment het water niet meer weg. Morgenochtend op NPO Radio 1 van 7 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.